9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. Het dreigt weer een politieke crisis in Griekenland. Europa maakt zich zorgen. En gisteren kelderden de beurzen. We vragen ons af hoe het vandaag gaat. Hoort u zo dadelijk? Eerst naar dat nieuws over het VUMC, het NOS Journaal. Met Jan van der Putten.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 Het VU Medi-Centrum had een interim bestuur na verschillende problemen, met name op de afdeling longchirurgie. De Margeussee int op Schiphol steeds vaker openstaande boetes van vakantiegangers. Tot eind mei werd op de luchthaven 450.000 euro aan boetes geïncasseerd, zegt de Margeussee na berichtgeving in het AD. Dat is 20 procent meer dan vorig jaar. De hoogte van de openstaande boetes varieert van enkele tientjes tot tienduizenden euro, zegt de Margeussee. Je komt mensen tegen die nog maar een heel klein bedrag moeten betalen... naar aanleiding van het uh, fietsen zonder licht. Maar je hebt ook mensen bij die uh, nog tienduizenden euro's in justitie beschuldigd zijn. Ik heb een keer een uh, bericht uitgebracht van een man die uh, nog meer dan 60 boetes had openstaan... voor een totaalbedrag, ik meen van 55.000 euro. Dus ook dat soort mensen kom je tegen. De Zeeuwse politie heeft een man aangehouden... voor het bedreigen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Koningspaar brengt vanochtend een bezoek aan Zeeland. De politie kreeg de man per toeval in de gaten. Hij veroorzaakte gisteren in Koudenkerken een ongeluk en reed daarna door. Toen de politie een onderzoek startte en met bekenden van de man sprak... lieten die weten dat hij verward was en het koningshuis bedreigde. De man blijft vandaag vastzitten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... leggen vandaag hun laatste provinciebezoek af aan Zeeland en Zuid-Holland.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 Dat het weer nog, vooral in het westen en noorden nog enkele stevige buien. Vanmiddag ook geregeld zon. Alleen in het noordwesten is dan nog kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen eerst zonnig, later van het westen uit kans op buien. Het wordt 16 tot 19 graden. informatie, Erwin Hart. Ondanks uh, die stevige bui is het wel een normale vrijdagochtendspits geworden. Er staat in totaal nu zo'n dikke 30 kilometer file. Rond Amsterdam staan de meeste files. De uh, meeste vertraging heb je op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Dorp. 5 kilometer. 4 kilometer file op de A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven. Dan het feit dat de N223, Naaldwijk richting Delft... nog steeds dicht is tussen Westerlee en het Woud. Komt door een geschaarde vrachtwagen die is in de sloot gereden. Verkeer vanuit Naaldwijk uh, richting Delft kan omrijden via U47... En verkeer dat er op weg is op de A16 Rotterdam richting Breda... met bestemming Antwerpen of verder... kan bij Knoop het Klaverpolder maar beter omrijden... vanwege een lange, lange file daar tussen Breda en Antwerpen. Uh, rij via Roosendaal en Bergen op Zoom via de A17, de A58 en de A4. En straks, de schrik zat er goed in deze week bij beleggers. We zijn benieuwd hoe het vandaag gaat op de beurs. Blijf luisteren.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 van het jaar, 21 juni. En dan denkt u, eindelijk heerlijk op vakantie. Het kon er nog net vanaf. En dan komt u op Schiphol. Ja, even afrekenen, want daar staat er maar op zozee. Nog openstaande boetes te incasseren. Wij zijn op Schiphol, hoort u even voor, half tien. De Griekse publieke omroep, ERT, is een splijtswam in de regering van premier Samaras. Want opnieuw dreigt een politieke crisis. Uit onvrede over de gang van zaken rond de sluiting van de omroep... dreigt democratisch links op te stappen uit de regering. Correspondent Corny Kees.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 Uh, en vanochtend uh, ja, komt het partijbestuur van die partij nog bijeen. Maar de kans lijkt me zeer klein dat ze in de regering blijven. Nou, dat ziet er dus niet goed uit. Hè? Ook de Europese Commissie wacht met samengeknepen billen hoe dit afloopt. Want dan zitten ze natuurlijk niet te wachten op een regeringscrisis opnieuw in Athene. Er is een hoop te doen in Griekenland. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, heb je enig idee hoe groot zijn de zorgen momenteel in Brussel over Griekenland? Nou ja, uh, we moeten maar even de eerste reacties uh, even beluisteren. Die reacties komen uh, niet uit Brussel nu, maar uit Luxemburg. Daar zijn de ministers van Financiën van de Eurolanden, de zogeheten Eurogroep, voor regulier overleg bijeen. Samen ook met begrotingscommissaris Olly Reen. Nou, en die Reen die verzuchtte gisteravond al. Ik zou wel eens een zomer willen zonder Griekse crisis. Uh, nou ja, dat uh, mm. is dus nog maar afwachten. En uh, ook minister Dijsselbloem, de voorzitter van die Eurogroep. Die noemde het desastreus als de Griekse regering valt. Na de laatste jaren heeft het Griekse probleem natuurlijk iedereen wakker gehouden. Er kwam uiteindelijk onder grote druk van Europa een coalitieregering daar. Een regering die bereid was om de bezuinigingen en hervormingen door te voeren... die nodig waren om dus die leningen uit Europa en van het IMF... Te krijgen. Maar ja, dat steunprogramma komt dus eventueel in gevaar als uh, de regering valt... waar je die afspraken juist net heb, mee hebt gemaakt. Ja, en kan de Europese Commissie dan nog invloed uitoefenen op de Griekse regering... of moeten ze toekijken en afwachten? Nou ja, hooguit uh, kunnen ze uh, indirect invloed uitoefenen door de Grieken nogmaals erop te wijzen. Hè, op het belang van het nakomen van die afspraken. Want uh, ja, de Grieken zijn uh, volledig afhankelijk van uh, de steunpakketten. En dan gaat het echt om uh, ruim 200 miljoen. Niet alles uh, trouwens van dat geld is al uitgekeerd. Hè. Dat gaat allemaal in tranches. Daarmee heb je dus uh, zeg maar, Griekenland aan de leiband. De Grieken moeten keer op keer iets leveren. Bijvoorbeeld belastinghervormingen, nieuwe bezuinigingen. En telkens kijkt dan de trojka, waarnemers namens Europa en het IMF... of de Grieken zich aan hun woord houden. Nou, eind juli bijvoorbeeld, uh, volgende maand, uh, zou er weer een, een, komt er weer een nieuwe evaluatie. Eventueel dus een nieuwe tranche met geld. Uh, allemaal dus uh, nog wat onzeker. Nou, altijd was er natuurlijk die onzekerheid. Hè. Hoe broos is dit hele uh, traject? Want ja, het hangt allemaal maar af met wie je de afspraken hebt gemaakt. Ja. En als uh, een regering waar je die afspraken mee hebt gemaakt valt, ja, dan moet je weer kijken met wie je vervolgens weer zaken gaat doen. Officieel hebben ze het er allemaal uh, niet uh, zo over in deze bewoordingen nu in Luxemburg. Maar ja, we uh, moeten maar kijken hoe het vandaag loopt. Dat kan allemaal dus nog anders gaan lopen en spannend worden. Dan horen we dat graag van je, Tijn. Dank je wel. Um, ja, woorden uh, over Griekenland, zorgen daar, mm, dat um, brengt beleggers meestal aan het twijfelen. Vooral als er gesproken wordt in Amerika... door de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Dat hebben we afgelopen week wel gezien. Gisteren en eergisteren zakten de koersen flink weg... door uitspraken van Ben Bernanke. Hij zei langzaam aan te zullen stoppen met de pompen van geld in de economie. Redacteur Merel stikkel staat voor de beursschermen. Merel, hoe staat het er vandaag voor? Nou, eigenlijk gaat het wel redelijk goed in Nederland. De AIX 0,4 hoger op 343 punten... En in de rest van Europa daar zien we vergelijkbare standen van zo'n 0,1 tot 0,5 procent uh, hoger. De Griekse situatie, ja, daar lijken beleggers dus niet van te schrikken. Um, van Ben Bernanke, die voorzitter van de, de VET-Amerikaanse Centrale Bank. Daar waren ze dus de afgelopen dagen inderdaad wel erg van geschrokken. En gisteravond zag het er dan ook nog niet zo goed uit... het vooruitzicht voor vandaag, want Wall Street was flink in de min gesloten. Uh, nou ja, Europa natuurlijk ook flink lager. Uh, de obligatiemarkten, waar staatsschulden verhandeld worden... daar stegen de rentes uh, behoorlijk. En dat wil dan zeggen dat uh, ja, overheden meer uh, geld moeten betalen voor hun leningen. Dus dat is ook nooit positief nieuws. Maar vandaag... Uh, positieve standen vanuit uh, Azië. De Nikkei sloot uh, ruim 1,5 procent hoger... doordat de munt daar goedkoper werd... wat goed is voor uh, bedrijven die goederen uitvoeren. Want die kunnen hun goederen dan weer goedkoper uh, uh, aanbieden... Um, waardoor ze meer in trek zijn. En nou ja, dat werkt hier dan een beetje door. En daarnaast lijken beleggers even uh, over de eerste schrik heen te zijn... Um, opmerkelijk was overigens dat Berbernenki eigenlijk natuurlijk met positief nieuws kwam. Want hij zei, het gaat beter met de economie ja, en daardoor ja. is er minder steun nodig. Maar ja, je moet het dan vergelijken met uh, nou ja, iets als doping. Uh, als je steeds maar stimulerende middelen krijgt, dan geeft het in één keer een klap. Als je ze niet meer krijgt. Ja, dus, oké. Okay. Dus ja. Beleggers moeten een beetje afkicken, begrijp ik. Ja, dat zo kan je het inderdaad wel uh, omschrijven, ja. Uh, is het trouwens erg zo'n koersdaling uh, als die van de afgelopen dagen? Daar zijn de meningen er zijn analisten die zeggen, nou ja, er komt nu misschien weer wat onzekerde tijd aan. Dus dat is altijd gevaarlijk. Dan kan je van het een in het andere belanden. Maar er zijn ook analisten die zeggen, nou ja, het is op zich wel gezond dat we een stap terug doen. Want die koersen die stegen toch wel flink. Eh, terwijl daar misschien eh, weinig onderliggende redenen voor eh, waren. Dus eh, om te zorgen dat er geen bubbel ontstaat, is het eh, eh, wel goed... Aan de andere kant, voor overheden, ik noemde het net al even... Is het, kan het wel behoorlijk schadelijk zijn. Uh, want, zoals ik al zei, op de obligatiemarkten daar stijgen de rentes. En dat geldt niet alleen voor uh, landen als uh, Italië en Spanje... die duurder uit zijn uh, om geld te lenen... maar ook voor landen als Nederland en Duitsland en de Verenigde Staten... die normaal gesproken hele lage rentes uh, betalen, zeker nu... En um, uh, waar, die koers stijgen, ja, waar, waar de rente uh, de afgelopen tijd helemaal niet sterk gestegen is... die werden juist als veilige haven gezien. Um, uh, maar nu stijgt ook bij deze landen de rentes. En dat kan dan behoorlijk schelen. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten, daar is de rente nu 2,4 procent. Nou ja, nog, nog niet eens twee maanden geleden was het nog maar 1,6 procent... En dat lijkt misschien niet zoveel, maar ja, op een staatsschuld van 17.000 miljard dollar... dan is een half procentpuntje al meteen heel veel geld waard. En datzelfde zie je natuurlijk ook voor, ook voor Duitsland en Nederland... waar ook de rentes behoorlijk zijn opgelopen. Um, dus dat werkt in elk geval negatief en dat in een situatie waar de overheden toch al uh, moeilijk, uh, ja, het moeilijk hebben om um, uh, ja, uh, schulden te financieren. Ja, inderdaad. Ja, ja. Meryl, dankjewel. En uh, u hoort het Meryl om zeggen: de AIX opent positief, 0,4% in plus. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag het nieuws, uit binnen en buitenland. Slachtofferhulp Nederland heeft de afgelopen jaren het steeds drukker gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. In 2012 kreeg de organisatie ruim 200.000 gegevens van slachtoffers binnen. En dat is een stijging van 50% ten opzichte van 2009. Harry Krielaars, directeur van Slachtofferhulp Nederland. Goedemorgen meneer Krielaars. Goedemorgen. Hoe verklaart u deze flinke stijging? Nou, dat heeft voor een deel te maken met de doorgifte bij de politie. Wij krijgen de, wanneer mensen aangifte doen bij de politie... en wanneer ze willen dat er contact komt met slachtofferhulp... krijgen wij die gegevens elektronisch door van de politie. En er is de laatste jaren behoorlijk wat in verbeterd. Uh, en daar verklaart een flink deel van die stijging in. Een ander stuk is ook wel dat mensen ons steeds meer uh, zelf vinden. Als je kijkt naar onze website bijvoorbeeld... Unieke Gebruikers is verdubbeld uh, het afgelopen jaar alleen al naar 228.000... En zo kan ik doorgaan met telefonisch contact en dergelijke. Dus mensen vinden ons ook makkelijker. Oké, okay, ja, want op zich doorgeven van de politie leidt natuurlijk niet altijd tot hulp aan slachtoffers, kan ik me voorstellen. Nee, omdat ongeveer zo rond 40, plus 40, 50 procent van uh, de mensen die wij benaderen, die willen dan uiteindelijk ook hulp. Dus dat betekent dat ze met de informatie die wij ze geven bij het eerste contact, want mensen die zich bij ons melden via de politie of vermeld worden via de politie, die bellen wij dan. En uh, in dat eerste contact krijgen ze informatie wat mogelijk is en je ziet dat mensen inderdaad steeds mondiger en, en, en veerkrachtiger zijn, dus die vinden hun weg dan weer wel. Nee. Je ziet wel een verdieping in de, de vervolgdiensten en vooral zit hem heel erg in de juridische dienstverlening van ons. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verhalen van de schade, dus de juridische dienstverlening is met 17% gestegen. En de begeleiding schriftelijk slachtofferverklaring is met 9% gestegen. En de begeleiding op het strafproces met 5%. Dus je ziet heel nadrukkelijk een verschuiving naar de wat intensievere dienstverlening. Mm. Hetzelfde geldt ook voor case managers uh, levensdelicten. En dat zijn gespecialiseerde hulpverleners bij levensdelicten. En ja, bij maar dan een... willen mensen dus niet zoveel zozeer um, praten, maar um, een juridisch vervolg aan uh, hetgeen gebeurd is. Ja. Namelijk geld of, of uh, praten ja. met, met de dader. Ja, de dat kan ook, dat is de vierde. Drie is eh, de emotionele ondersteuning, zoals wij het noemen. Hè. Dus dat inderdaad praten, zorgen dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Maar ook heel vaak praktisch, als er iets geregeld moet worden met begrafenissen, met verzekeringen of wat dan ook, helpen we mensen daarbij. En de laatste is de juridische dienstverlening. Dus op het moment dat het schadeverhalen wordt of naar de rechter, dan begeleiden we ook en de laatste boot uh, is inderdaad uh, slachtofferdadergesprekken. Uh, er is een organisatie, CPT, dat is een zusterorganisatie, daar ben ik ook directeur van. En die helpt als slachtoffers willen praten met hun uh, dader, die bemiddelt daarin. U wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hè? Um, ja. Met zo'n enorme stijging van het aantal uh, doorgiftes van politie en hulpvragen van mensen, uh, lopen de kosten hierdoor niet enorm op? lopen op. Maar u weet, we zitten in een, in een tijd van uh, uitbreiding zit er niet in. Uh, wij zijn al heel blij dat het ministerie heel goed beseft uh, dat wij deze groei niet op kunnen vangen als we ook nog moeten gaan krimpen. Want hoeveel krijgt u van justitie? Sorry? Hoeveel krijgt u van justitie? 24 miljoen, alles bij elkaar. 24 miljoen, oké. Okay. Dus dat is best veel. Als je dat vergelijkt met wat er uitgegeven wordt en daar overigens, is dat meteen weer een heel ander perspectief. Maar uh, uh, ja, we hebben dat wel. Keihard, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ook eens even te kunnen zeggen. Wij kunnen dat ook eigenlijk alleen maar waarmaken doordat wij zoveel hulbetrokken vrijwilligers hebben die mm -hmm. uh, in de landen dit soort werk doen. Dus wij zijn een van de weinige organisaties die niet zoveel last heeft van dat er nou te weinig vrijwilligers zijn. Okay. Dat wel... Nou, dat is goed nieuws inderdaad. Ja, maar wordt het niet te veel uh, op een gegeven moment? Is, is er een, een punt waarop u zegt, ja, nu kunnen we het niet meer aan met, uh, ja. met die 24 miljoen? heeft de spectaculaire groei gezien de afgelopen jaren. Uh, dat uh, betekent, het ministerie heeft ons ook wel in staat gesteld, samen met de gemeente en het Fonds Slachtoffer, om uh, aan die behoeften te voldoen uh, tot nu toe. Maar ja, de groei, uh, als die zo doorzet, zullen wij toch met het ministerie rond de tafel moeten van hoe gaan we dat anders aanpakken. En, uh, dat is nu nog even niet aan de orde. Nee, maar als dat wel aan de orde is, waar denkt u dan aan? Denkt u dan simpelweg aan meer geld? Of zou, het ook, zou de hulp ook anders ingericht kunnen worden? De politie zou bijvoorbeeld ook ja. bij bepaalde um, gevallen... niet kunnen doorverwijzen. Wij zijn realistisch genoeg. Uh, meer geld is ook niet altijd aan de orde. Dat moet je overigens ook niet altijd willen. Het is altijd verstandig om je organisatie zo te blijven bekijken. van Kan ik met hetzelfde geld uh, het beter doen? En we hebben uitstekend contact met de politie en met de andere ketenpartners. Dus uh, zeker tegen die tijd zullen we absoluut met hun in gesprek uh, gaan. Van hoe we dat kunnen oplossen. Uh, en ja, het, het kan uiteindelijk in theorie zo zijn dat je dan gaat zeggen. Nou ja, bepaalde delicten die doen we dan niet meer. Dat is ja, voor mensen zijn dat geen lichtere delicten. Maar als je dat vergelijkt met moord, en doodslag en vermogensdelicten... zou je in die situatie kunnen komen dat je zegt... dit, dit kunnen wij niet meer helpen. Ja. Duidelijk. Harry Grielaars, directeur van Slachtofferhulp Nederland. Dank hoor. Graag gedaan. We gaan nog eens even naar Erwin de Hart. Nou. Eigenlijk niet echt nodig, want het is niet heel druk hè Erwin? Uh, nee, nee, in Nederland is het niet heel erg druk. België is een heel ander verhaal, daar regent het ook. En heel erg flink. En uh, de wegen kunnen daar niet altijd even goed aan. Zal ik maar zo zeggen. De ring rond Antwerpen is namelijk een, een slotgracht geworden. Lijkt oh, het wel. ja? ja helemaal ja, onder water? Is dat helemaal onder water. En daarom uh, ja, ben je een uur langer onderweg als je zomaar naar Antwerpen-Zuid wil. Dus ik raad het verkeer op de A16 Rotterdam-Breda aan... als ze naar Antwerpen of verder willen... om via Roosendaal en bergers op Zoom te rijden. Dan is er op de A20, gauw daar richting Hoek van Holland... drie kilometer file te vinden bij Rotterdam Centrum. Daar is namelijk de rechte rijstrook dicht... en dat komt door een kapotte auto. Negen minuten voor half tien. Nog eventjes kijken bij minor remmers. Want um, zijn ze er klaar voor bij jou, voor die actie in de metaalsector? Ja, hier wel. Ze staan allemaal samengedromd. De werknemers van Heerma, uh, die wel mee gaan doen aan de staking... onder de kap van uh, de uh, fietsenstalling, staan we nog net droog met de paraplu bij de hand, wachtend op de bus die ze naar Zoetermeer zal brengen. Hier gaat het werk nog wel gewoon door, want het is slechts een klein deel wat meegaat. Maar er zijn ook bedrijven, zegt de vakbond, waar het wel helemaal plat ligt. Onder andere in het noorden van het land, Hogezand, Harlingen, bij Fokker, bij Draken, bij Honniewel. Maar ook bij verschillende scheepswerven waar gestaakt gaat worden. Allemaal omdat de cao-onderhandelingen geklapt zijn. En ook hier in Zwijndrecht, niet alleen de oudere werknemers die er al lang werken, zie ik. Ook de garde. Nou, ik vind het heel belangrijk om mee te gaan. Want uh, alle dingen die ze aan hebben gekaart, dat is toch erg om te zien. En ik probeer ook een leven op te bouwen. Dus ja, het is, uh, ik moet mee. Aan de andere kant zeggen die werkgevers... ja, het is ook niet de beste tijd op dit moment. Om? Nou ja, om uh, we moeten een beetje, beetje rustig aan doen met de lonen. Ja, voor hun wel, ja, maar voor ons geldt er het ook. Het is, toch, uh, het is gewoon belangrijk en uh, er moet gewoon verbetering in komen. Want uh, de vooruitzichten die we nu hebben... Die slaan gewoon nergens op. Wat is het, het, het zwaarste punt voor u? Uh, ik denk toch wel alle wat ze over het overwerken hebben, de toeslagen, over het weekend werken. Ja. En al die dingen, want het zijn toch de extraatjes waar je het zelf voor doet. Want dat moet vaak overwerken? Wat ik, uh, moet, nu moet het niet, maar je doet het voor jezelf. En, en dan, dat, levert, dat levert te weinig op eigenlijk? Nou, tot nu toe is het, is het redelijk, is het goed te doen. En het zijn toch de extraatjes die je kan pakken voor jezelf, waar je het voor doet. En als we dat allemaal af gaan nemen, dan hou je helemaal niks meer over. En dat is gewoon uh, niet goed. De meesten werken gewoon door, hè? Achter mij zie ik de gekleurde helmen gewoon allemaal het bedrijf oplopen. De design... Het is niet zo dat het bedrijf plat ligt hier, hè? Dat niet. Er zijn er die doorwerken, maar volgens mij gaan er ook wel aardig wat mee. Een bus van 60 man richting Zoetermeer. U gaat ook mee, hè? Ja, ja, ja. Ik ja, ook. <laughs> Hij schrikt ervan. Denken jullie nou dat het? In september nog gaat Leiden tot hardere acties, dat het zover gaat komen? Nou, ik hoop van niet. Ik hoop dat ze er zo uitkomen. En hoe is de stemming op de werkvloer? Gaan er dan meer mee? Nou, er klagen wat meer mensen. daar wel. Maar niet iedereen die gaat mee natuurlijk. Nou, Dat zou ik wel moeten doen. Maar ja, ik kan niet voor anderen zeggen van, uh, wat je moet doen natuurlijk. Maar het blijft een mooi vak. Ja, zeker. We doen het al heel lang. Dus, uh, wat blijf... doet u eigenlijk precies? Ik ben, uh, pijplasser een specialistisch vak. Ja, ja, ja, Dus ik wil het nog een tijdje blijven doen. Ik hoorde vanochtend bij een ander bedrijf in Schiedam zeggen... in Nederland zitten de beste lassers. Dat, dat kun je niet in lage lonenlanden doen, want dan wordt het broddelwerk, zeiden ze in Schiedam. <laughs> Daar had je misschien wel gelijk in. Hier willen ze ook allemaal naar andere landen toe. Maar ja, ze komen het zat binnen en we sturen het ook, we zaten weer terug. Dat niet goed is wat ze aan elkaar plakken? Dat niet goed is wat ze aan elkaar plakken, nee. nee. nee. Ja, de beste blijven dan liever zitten, maar de meeste gaan toch weer terug, dus... Toen zie je er wel de betere, ja. ja. En daar komt de bus aangereden. Op tijd. Ja, Ruud van den Berg geeft inmiddels zijn FNV-actiejas aan. Een oranje regenjas met op de achterkant metaal in actie. De werkgevers vinden het veel te volwaardig. Even reageert vandaag nog in het Algemeen Dagblad. Staat in van, uh, ja, die vakbonden zitten nog in de vorige eeuw. In de vorige eeuw, als je goed naar de voorstellen van werkgevers kijkt... dat is geen zeggenschap meer over je dagen. Verplicht werk, overwerken tot je zestigste. Uh, uit welke eeuw is dat dan? Zeggenschap over uh, je werk betekent ook dat je bereid bent om in, je inzet te laten zien. Dat je bereid bent om dat extra stapje waar zij over praten te maken. Je kan wij af te maken, maar wel respectvol behandelen. En ja, zoals het nu gaat, is dat nog van twee eeuwen geleden. Het is nodig vandaag, zegt de vakbond, om eventjes wat tanden te laten zien. Dat kan in Zoetermeer. vanaf een uur of elf. Daarom stappen de mannen van hier maar nu eensgezind in de witte touringcar die klaarstaat met de vakbondsman die meegaat. Paraplu zeker bij de hand houden en buienradar af en toe in de gaten houden of het nog een beetje een droge actie wil worden. Spandoek moet goed vastgehouden worden, want er staat een stevige bries, ook in Zwijndrecht. Mm. Dan moet je wat gaten knippen, geloof ik, zo'n spandoek, dat helpt. Dan kan de winter doorheen. Nou ja, succes daar. Mayno Remmers, dank je wel voor jouw bijdrage uit Zwijndrecht en Schiedam... bij de Metaal vanochtend. Ja, die vakantie. Heeft u dan zo naar uitgekeken? Dan komt u op Schiphol, zei het al eventjes, dan staat daar de Marge Robert van Kapel van de Marge goedemorgen. Goedemorgen. Want dan staat u daar, openstaande boetes af te rekenen, hè? Nou ja, wij staan daar natuurlijk niet omdat we nu zo graag boetes willen afrekenen. Wij staan daar om de veiligheid op de luchthaven te garanderen. Ja, wat heeft dat met die boetes te maken? Wat heeft dat ook nou ja, met de veiligheid dat, dat, van de luchthaven te maken? Nou, dat dat niet onze doelstelling is om nou bij iedereen boetes te innen. Want uh, wij staan er natuurlijk om de paspoorten te controleren. Uh -huh. En het komt voor dat mensen tijdens die paspoortcontrole... Uh, blijken nog boetes open te hebben staan. En ja, dan moeten die soms betaald worden. En uh -huh. uh, dat uh, zien wij toch regelmatig gebeuren... dat mensen daardoor uh, opgehouden worden. Of soms een vlucht missen, omdat het een onherroepelijk fonds betreft. En dat betekent gewoon meteen betalen. En uh, dan missen ze wel eens een uh, vakantie. Ja, dan gaat het zelfs zo ver... Ja, we hebben vorig jaar van 700 reizigers gehad die nog openstaande boetes hadden. Die ook een onroepelijk vonnis inhielden. En dat betekent dus dat ze meteen moeten betalen. En in veel gevallen kunnen ze dat dan niet of willen ze het niet. Het gaat soms om hele kleine verkeersovertredingen, maar soms echt om duizenden euro's die ze nog in justitie beschuldigd zijn. En dan neemt u ze mee? of Wat doet u dan met ze? Ja, als het een onroepelijk vonnis is, uh, dus iemand moet betalen... Uh, en als hij dat niet doet, uh, dan wordt hij overgebracht naar een huis van bewaring. Uh, en dat komt regelmatig voor. Uh, helaas, want wij zitten daar, zoals ik in mijn eerste zin al zei... Uh, niet, niet op de weg uh, ...om nu nee. bij iedereen boetes uh, te innen. Wij willen gewoon dat mensen heel snel, effectief en veilig... langs de paspoortcontrole gaan en lekker op vakantie gaan. Maar ja, het komt voor. En dan is het aan ons, aan de Marche om die boetes te innen. En dat gebeurt dus uh, vrij regelmatig. Zeg, hoe vaak komt het voor dat u mensen mee moet nemen? Nou ja, we hebben vorig jaar 1,2 miljoen euro aan boetes geïnt. We zien nu het bedrag ook alweer aardig oplopen. We zitten op 450.000 euro bij honderden mensen. Vorig jaar zo'n 7.000 mensen die nog openstaande boetes hadden. Dus dat zijn er best wel veel. Mm. Als je kijkt naar het aantal passagiers valt het gelukkig wel mee. Hè? 20 miljoen reizigers controleren wij per jaar. Maar ja, je zal net uh, iemand zijn die denkt van nou dat komt al een keer uh, het afrekenen van die boete. Mm, dus... En je mist je vakantie. Yeah. Ja, dat is heel vervelend. Ja, is er ook een incassobureau dat achter die mensen aanzit? Ja, uh, het zijn heel veel verkeersboetes. Heel veel boetes die door het CJIB worden uitgegeven. Uh, maar dan is het dus wel zo uh, op Nederlandse luchthavens, en dat is vrij uniek uh, binnen Europa, dat daar dus de mogelijkheid bestaat dat wij in een offsprongsysteem ja, kunnen kijken ja, ja, of mensen het. nog uh, iets hebben openstaan. En die boetes dan vaak ook weer opgelopen, natuurlijk, met uh, allerlei kosten. Ja, het is niet zo als je nu uh, vorige week geflitst bent... en je komt op Schiphol dat dat in het systeem staat... maar als je dus meerdere malen aanmaningen bijvoorbeeld uh, links hebt laten liggen... dan loop je de kans uh, dat je bij de marge zee uiteindelijk uh, die boetes uh, moet betalen. Ja, dus en, die nou, envelopjes opstaan. moeten we eigenlijk toch openmaken, zegt u, van het CEB? Nou dat ja, is misschien wel verstandig. En het is een uh, soort advies, wijs op reis, zorg in ieder geval als je op vakantie gaat... dat je niet uh, opgehouden wordt bij de marge zee omdat je nog boetes hebt te openstaan. En gelukkig gaat het uh, bijna altijd goed. Maar een enkele keer, als je denkt, ik ga een weekend weg met mijn vrienden... en je hebt nog boetes openstaan en je ziet het uh, weekend aan je neus voorbij gaan... omdat je geen geld meer overhoudt om een uh, leuk weekend uh, te gaan houden in het buitenland. Hoe reageren mensen over het algemeen als ze uh, met u geconfronteerd worden? Of met uw collega's? Ja, gelaten. Uh, mensen die kunnen betalen, die betalen dan ook. Uh, maar er zijn er die dus niet kunnen betalen of willen betalen... Um, soms uh, weten ze niet van die boetes af. Uh, of zeggen ze dat ze er niet van af weten. Mm. Maar ja, uh, in meer merendeel deel van de gevallen uh, betalen ze gewoon netjes. Uh, en hebben ze hun uh, schuldinvestitie netjes uh, terugbetaald. Je dus zult wel heel dus wat smoesjes uh, horen, volgens mij, ja. of niet? <laughs> ja, dat, dat, Oh nee, jij ja, ik ben verhuisd. Ja, nee, oh god, dat wist ik helemaal niet. Ja. Ja, nee, dat, dat hoor je. Maar, uh, nou goed, uh, wat ik al zei in mijn beginzin. We zitten daar voor de veiligheid. En het ja. is natuurlijk het mooiste voor die grenswachten van de Marseille om iemand te pakken in de rij die internationaal gezocht wordt voor uh, strafbare feiten. En ja, en als niet dat voor iemand heeft een keer. Ja, iemand die een keer te hard gereden heeft en niet betaald heeft. Ja, goed, dat hoort er dan bij dat, dat je netjes betaalt. Maar, uh, nou U goed, doet het uh, ook niet graag, hè? Dat hoor ik wel aan u. Nee, nou, het liefst willen wij gewoon mensen heel snel en veilig uh, langs die paspoortcontrole laten gaan. dat ze lekker op vakantie kunnen gaan. Nou. Ik wens u ook nog een fijne vakantie, meneer van uh, Kapel. Dank u, Dank wel, u wel, in ieder geval. Robert van Kapel, van de <lacht> Marseuse. <-tousse> Jongens, toch. het is bijna half tien. Het is tijd uh, om eens te horen wat de collega's van de KRO gaan doen zo dadelijk. Ik wens u alvast een heel fijn weekend trouwens. Met ik hopelijk af en toe ook een beetje zon. Wouter, wat ga je doen? Goedemorgen. Ja, volle uitzending. De eindexamens uh, van de middelbare school worden slecht nagekeken. Vooral de tweede correctie van zo'n examen is vaak onvolledig. Dat zeggen ze bij het CITO. In Duitsland zijn ze opvallend genoeg weer op zoek naar gastarbeiders... En Freud blijkt toch gelijk te hebben. Ouders projecteren hun al dan niet mislukte ambities oh, toch echt toch? op hun kinderen. Het is echt zo. Dankjewel, Wouter. We gaan luisteren. Dit is Radio 1. E. Hier is het NOS-Fournaal. Jan van der Putten. Oud-minister Wouter Bos wordt de nieuwe voorzitter... van de Raad van Bestuur van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Wouter Bos was minister van Financiën onder premier Balk Balkenende... van 2007 tot 2010. En sinds 2010 was Bos partner bij accountantskantoor KPMG.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 Erwin de Hart, zijn er nog problemen op de weg? Uh, nee, in Nederland zijn er weinig problemen op de weg. Er staat 20 kilometer dagelijkse files. De problemen zijn voor, namelijk, uh, voor het verkeer in België. En daarom op de A16 Rotterdam richting Breda is een omleiding ingesteld... bij knoopend Klaverpolder. Verkeer voor Antwerpen of verder kan maar beter over Roosendaal en Bergen-op-Zoom gaan. Dan uh, is er in het noorden wel een, uh, een probleem op de A32 Herenveen richting Leeuwarden. Daar staat tussen Reduzum en de aansluiting met de N31... drie kilometer file en dat komt door Waalwater op de weg. En de N223 Naaldwijk richting Delft... Die is nog steeds dicht tussen Westerlee en het Woud. Dat komt door een geschaden vrachtwagen. Verkeer vanuit Naaldwijk richting Delft volgt de omleiding U47. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Bouter Kurperzoek. Eindexamens, middelbare school worden slecht nagekeken. Duitsland op zoek naar gastarbeiders. Het is nu bewezen. Ouders projecteren hun eigen ambities toch echt op hun kinderen. En het ochtendtumeur van Gun Jerli. Het is 4 minuten over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Jetmok is vanmorgen in Amsterdam-Zuidoost. Waar het hebben van een vader helemaal niet vanzelfsprekend is. U kunt mij volgen op Twitter, tweekeurperzoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. Tweederde van de eindexamens wordt niet, of niet volledig, twee keer nagekeken. Die tweede correctie, die gedaan moet worden door een docent van buiten de school, schiet er vaak bij in. En dat blijkt uit een rapport van het CITO, waarover de Volkskrant vanmorgen schrijft. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs noemt de gang van zaken onaanvaardbaar. Goedemorgen, Sjoerd Slachter. Ja, u bent voorzitter van de VO-raad, de brancheorganisatie voor het voortgezet onderwijs. Uh, het lijkt er een beetje op alsof die docenten er met de pet naar gooien. Nou, dat denk ik niet. Uh, kijk, het is natuurlijk een uh, wat langer bekend uh, fenomeen. Wij kennen ook het rapport. En we hebben ook uh, richting het ministerie, uh, richting de staatssecretaris gereageerd uh, op het rapport... En wij hebben bijvoorbeeld voorgesteld om nu een pilot te starten... en die wordt op ogenblik uitgezet op scholen... om die eerste en tweede corrector om te draaien. En dat is ook de Tweede Kamer gemeld. Maar ja het is natuurlijk een bekend fenomeen, hè? De, de eigen ja, en, docenten. Nou ja, zo bekend blijkbaar ook weer niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ga er toch van uit dat als uh, een middelbare scholier zijn diploma krijgt... dat er twee keer naar gekeken is. Eén keer door de ja, eigen ja. docent en één keer door een externe docent. Dat gebeurt ook. Okay. Nou, dat gebeurt dus, zegt u zelf, onvoldoende ook. Nou, kijk, je moet het in die zin even goed nuanceren. Het uh, artikel in de Volkskrant bevat echt een aantal uh, slordigheden, onjuistheden. Kijk, de tweede correctie uh, wordt bijna altijd uh, toegepast. Uh, uit het rapport, als je het rapport goed leest, blijft die uh, vrijwel nooit achterwege. Maar in de Volkskrant dus, jezelf, worden dat... docenten geciteerd die het een farce noemen: die uh, ja, tweede correctie, ja, ja, dat het er ja, eigenlijk ja. nooit van komt. Geldgebrek. Ja, nee, het levert niks op. Je zeker? krijgt er niet voor betaald. Nou, kijk, een derde van de docenten uh, kijkt het integraal naar... en twee derde, en dat is vrij gebruikelijk... Uh, bekijkt het na in de zin van als een steekproef. En Als je de eerste tien uh, hebt nagekeken en het is 100% correct... dan kan ik me voorstellen dat docenten zeggen... dan neem ik in het vervolg een aantal steekproeven. En daar gaat in feite het debat over. Maar daar gaat het, het dus meeste... ook mis, want bij die elfde... Die dan blijkbaar niet wordt nagekeken. Uh, ja, die krijgt dus een diploma dat maar één keer is gecheckt door zijn eigen docent. Nou kijk, de tweede corrector uh, zou in de meeste gevallen hè, het werk helemaal integraal naar moeten kijken. Maar daar waar hij de overtuiging heeft, en dat is toch aan het oordeel van de docent. dat zijn vakmensen uh, die doen niet anders. Uh, en je moet dat oordeel in een bepaald opzicht ook respecteren. Als hij voor een oordeel is dat de eerste corrector op basis van 10, 15 steekproeven het correct heeft aangekeken, nou dan meldt hij dat. Het is uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van uh, de rector. Maar, om vast te stellen of dat goed gebeurt. Maar dan kunnen we wel die tweede corrector dan sowieso afschaffen... als u zegt van, dat er vanuit moet gaan... wordt er uitgegaan dat die eerste corrector het goed... Nee, maar dat moet wel gecheckt worden. Hè. Dus de tweede corrector moet absoluut zeker weten dat het eerste werk goed nagekeken is. Dat kan op de manier helemaal integraal. Dat gaan we nu doen met een pilot. Hè. We gaan nu die eerste en tweede corrector omdraaien. Dat kan ook op de manier waarop je een hele serieuze uh, steekproef doet. De eerste tien nakijkt, vaststelt dat het correct is. Dan nog een paar pakt. Dan kan ook zo'n docent vaststellen, dit werk is goed nagekeken. Want dat ben ik heel met u eens. Die leerling moet de zekerheid hebben en ook de school. En ook straks als je diploma uitreikt, dat het diploma uitreikt, dat het werk goed is nagekeken. Maar ja. dat kan op meerdere manieren. Want het blijkt, begrijp ik, dat een eigen docent soms een volle punt hoger geeft voor een examen dan een de zogenaamde tweede docent die ja. kijkt. Want de eerste docent die kent die leerlingen goed. Dat hoort niet en daarom heb je een tweede corrector nodig. In bijna alle gevallen ook anders dan in het volkskantartikel artikel gemeld wordt. En nogmaals, als je het rapport leest, blijkt het er ook uit. Wordt er dan overlegd, hè, gemiddeld uh, overleggen uh, die docenten wel een uur over zo'n uh, nagekeken werk. Soms gaan ze dan middelen. Uh, en ja, zeker bij open vragen heb je natuurlijk dat je verschillend kunt oordelen. En wat dan blijkt is dat de eigen docent, die ja, leerling drie, vier jaar, heeft mee. Gemaakt, sneller uh, interpreteert, ja, maar dat weet u wel. Uh, of sneller een voorbeeld herkent. Ja, uh, ja dat soort verschillen blijven er, en ik zou ook zeggen, laten we daar ook alsjeblieft aan vasthouden... Nee, dat we ik. Moeten er niet iets onmenselijks of computerachtigs van maken. Nee. Het zijn docenten die hun leerlingen kennen... en die daar uh, zo goed mogelijk een objectief orde over vellen. Ja, maar meneer Slachter, klopt het dat de achterliggende reden... voor het niet zorgvuldig controleren van 100% van de eindexamens... door die tweede corrector, dat dat de reden uh, de, uh, geldgebrek is? Ze krijgen er te weinig geld voor, tijddruk, werkdruk... Ook dat speelt mee. En zeker zoals u het nu voorbereert. Maar hoe werkt, dat dan? Want hoe werkt dat dan? Ja, kijk, ooit, en dan praat ik over een jaar of tien, twaalf terug... kreeg de tweede corrector per uh, nagekeken examenwerk een vergoeding. En nu? Uh, en die is uh, een jaar of twaalf geleden afgeschaft, een jaar of tien, twaalf geleden afgeschaft... Uh, het hoort nu onderdeel te zijn van uh, het takenpakket van uh, de docent. Maar het is waar dat een hele hoop docenten... ook natuurlijk door uh, werkdruk nou ja, aanhikken tegen het feit... dat ze 100% alles nakijken. Dat dat heel veel extra werk was. Maar, eigenlijk... maar dan zegt u toch eigenlijk... Maar dan zegt u toch eigenlijk dat het een soort verkapte vakbondsactie is... om niet 100% van die examens te controleren als tweede corrector? Omdat het dan gewoon... Ja, zo'n soort dreigement. We krijgen er niet voor betaald. Dus we checken ook niet 100% van de gevallen. Dat is, dat is ernstig. Ja, nee, zo zou ik het niet willen interpreteren. Ik ga al aan. Hè. Uh, de meeste docenten doen dat uh, ja, zuiver, integer. in de zin van. Uh, ook met een, een goede, uh, doordachte steekproef. kan ik vaststellen of de eerste correct of het goed heeft nagekeken. of dat hij gesjoemeld heeft. Dat is één. Ik ben het met u eens. Uh, 100% zekerheid heb je pas als je alles nakijkt. Nou, dat gaan we nu bezien met die pilot, of dat een groot effect is. En een bijkomend effect is, dat zeker voor vakken als Nederlands en geschiedenis... Ja, veel docenten wel aanhikken tegen het feit dat het een hele hoop extra werk is. Ja. Waar ze ooit voor betaald kregen, en nu niet meer. Maar ik heb dit nooit geïnterpreteerd als een verzet nee. ja, het is, Maar het is wel een gedoe dit jaar, met al die eindexamens. En dat nu ook nog de staatssecretaris ja. van onderwijs die... Uh, het allemaal onaanvaardbaar zelfs noemt. Zover wilt u dus niet gaan? Nee, zeker niet zo ga ik zeker niet. Ik ga er nog steeds vanuit, en dat blijkt ook wel uit het onderzoek hoor... Dat de docenten dat serieus doen. Je kunt alleen van mening verschillen hè, over hoe precies je het moet doen. Wanneer je nou vast kunt stellen dat de eerste corrector het uh, correct heeft nagekeken. Dan kun je over mening verschillen. En nogmaals, wij hebben dus het ministerie, de staatssecretaris een pilot aangeboden. Die zijn we nu aan het uitzetten. Op een vijftiental scholen gaan we kijken wat zou het effect zou zijn als we de eerste en tweede corrector omdraaien. En dan laten we rustig even die uitkomst afwachten. En dan bezien wat uh, we verder met het rapport uh, moeten gaan doen. Dus 100% van de afgestudeerde uh, eindexamenkandidaten dit jaar. die hebben terecht een diploma gekregen. Absoluut. Ook al is zonder maar twee enige, derde daarvan door een tweede corrector. En zonder optreden. enige twijfel. Zonder enige twijfel. Goed. Meneer Slachter, dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels dat u in het bijzonder interesseert. Een Nederlands zeiljacht heeft het internet op het Spaanse eiland Formentara platgelegd. Met het anker is waarschijnlijk de enige internetkabel die naar het eiland loopt kapot getrokken. Liggen deze kabels open en bloot op de zeebodem? Internetdeskundige Jaap van Til heeft het antwoord. Nee, uh, over het algemeen wordt het zo gedaan dat uh, er voor kabels die worden aangelegd, Eerst een survey wordt gedaan naar de bodemgesteldheid. Vervolgens komt er een schip wat een sleuf maakt door te blazen met, met water. En daar, dat wordt zeg maar een halve meter diep. En dan wordt er een kabel ingelegd en dan wordt het weer dichtgeblazen. Nou kan je met zo'n zeeanker dat best uh, doortrekken. Niet alleen als er enige zware zee is dat dan zo'n kabel heel hard of zo'n zo anker vrij... Hard aan dingen trekt. Het kan ook zijn dat het bij het ophalen dat ze gewoon dat ding omhoog hebben getakeld. Uitkijken met je ankers. Heeft u een vraag bij het Niels? Mailt u dan naar goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Verslaggeefster Jet Mok. Nee, de graan, de geitenkaas. Uh, mm. Angelo Bromet, uh, mag ik vragen wat u aan het doen bent? Uh, nou, we ga eventjes ontbijt maken. De kleine man moet eten voordat hij naar school gaat. Dus we gaan een eitje bakken. En uh, is dat bijzonder dat u dat aan het doen bent? Uh, bijzonder dat ik vandaag een eitje aan het bakken ben? Nou, eigenlijk wel. Want normaal eet hij dus andere dingen, maar vandaag mag jij. Maar het feit dat u ontbijt maakt, bijvoorbeeld uh, uh, voor uw zoon, is dat uh, bijzonder? Nee, dat is niet, dat is niet bijzonder. Maar uh, het komt wel eens voor dat, dat, de, dat de taakverdeling anders is. En dan is de ene aan het aankleden en de andere is een uh, ontbijt aan het maken. Dus er is geen vaste volgorde daarin. Dus ook geen vaste taakindeling. Maar um, u bent dad. Kunt u eens vertellen waar dat voor staat? Uh, dat, is, dat staat voor, uh, Dedicated Active Dad, dus dat je toegewijd en actief bent. Dat je dus niet alleen maar uh, uh, je kind hebt, maar ook uh, echt ermee bezig bent en ook actief ermee bezig bent. Dat, uh, dat is waar in principe Dad voor staat. En u bent rolmodel voor dat project en dat is een project van uh, uh, Amsterdam Zuidoost. Waarom bent u dat geworden? Even kijken, ik moet eventjes om de zoon heen in de keuken. Ik ben gevraagd, ze, ze hadden me gebeld. Gevraagd van Nou Angelo, we zijn bezig met een project en we weten dat je heel erg actief bent. Zowel met je eigen kinderen als met uh, andermans kinderen. En uh, zou je daar uh, ambassadeur voor willen worden? zeg ik nou ja, prima. Want in Amsterdam Zuidoost is het eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend dat een kind ook een actieve vader thuis heeft? Um, ja, nee. Dat is, dat is, dat is helaas niet, niet vanzelfsprekend, nee. En, en hoe komt dat? Weet ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, uh, uh, ik ben uh, vanaf mijn oh, 22ste vader en ja, ik zou het niet anders willen, maar ik denk dat er genoeg vaders zijn die zoiets hebben van ja, die hebben misschien die binding niet met dat kind en, en kunnen, kunnen dan makkelijker uh, uh, zeggen van hun uh, ver, verplichtingen vandaan blijven. En er zullen ook anderen zijn die we heel graag wat willen betekenen voor een kind, maar misschien zo'n uh, spanning hebben in de relatie met hun, met, hun, met hun vrouw of met hun, zeg maar, hun ex-vriendin... Uh, waardoor de opbouw niet mogelijk is. Er zullen altijd allerlei verschillende redenen zijn. Ik zal er niet eentje kunnen, kunnen benoemen. Maar wat zegt u dan tegen die vaders? Die, hè, wat betekent dat dat u rolmodel bent? Wat zegt, dat, wat, wat zegt u tegen andere vaders die misschien minder actief zijn? Nou, ik denk dat, dat, dat zeg maar met het zijn van rolmodel het eigenlijk veel meer zegt... Dat, je, uh, uh, dat er wel actieve vaders zijn... En dat er ook actieve vader zijn die gewoon lekker meedraaien op een leuke manier in, in de samenleving. Dat carrière maken en actieve vader zijn kan. Want u uh, bent muzikant en succesvol muzikant? Nee, nee, ik, ik ben geen muzikant. Dat is een, een van de anderen. Uh, ik ben cultureel ondernemer. Ik ben uh, een persoon die zich heel veel bezighoudt met uh, het veld tussen uh, kunstcultuur, jongeren, ondernemerschap, creativiteit. Dus succesvol zijn en een vader dat kan. En dat vertelt u dan aan andere mannen die ook een kind hebben... maar misschien niet zocht het ontbijt klaarmaken. Nou ja, sowieso vertelt dat, vertel je dat middels, middels de, de aanwezigheid in, in de campagne. En in mijn eigen tijd, als ik gewoon met mensen praat... dan, dan hebben we het erover. En met name praat ik heel veel met jongeren. Ik, ik probeer uh, toch wel een beetje pre preventief bezig te zijn. Dus ik praat heel veel met, met, met uh, jonge mannen en jonge vrouwen... over van hoe leuk het eigenlijk wel niet is. En uh, sommigen zijn ook... Uh, wel eens uh, onderdeel geweest van, uh, van, het, van het gezinsleven hier. Zo. Dus die zijn dan, uh, komen ze op bezoek, of ze lopen vaak mee. Uh, mijn kinderen die komen, die komen mee, of ze kennen mijn vrouw en mijn kinderen. He, dus die zien dan ook, dus niet alleen maar horen... maar die zien dan ook dat het toch wel leuk is om met z'n allen gewoon uh, bezig te zijn. Mag ik jou dan nog heel even iets vragen? Hoe heet jij? Marcea. En uh, heb je een leuke vader? Ja. En waarom is het dan een leuke vader? Mm, omdat had een hele lekker eten maken en hij... En hij is zo grappig. Dankjewel. U hoorde Jet Mok vanuit Amsterdam. Zometeen, Duitsland staat te springen om gastarbeiders. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2008 petit de Bruxelles, mignon porte Op deze dag, 21 juni in 2008, kwam Manneke Pies weer op zijn sokkeltje te staan in Kokseide dan, een Belgische kustplaats. Want wat veel mensen niet weten, er zijn meerdere beeldjes van Mannekenpis in omloop en ze worden regelmatig ontvreemd. Jode Witte van Museum van de stad Brussel vertelt over de avonturen van het bekendste beeldje van België. Manneken Pies, petit gars de Bruxelles. Manneken Pies, mignon porte-bonheur. Op 26 april 1978 werd Manneken Pies aan de fontein in Brussel gestolen door studenten van een studentenvereniging. En het was als stunt voor een studentenverkiezing. Voilà, maar de dag zelf is het nog teruggekomen op zijn plek aan de fontein. En als straf moesten de studenten een kostuum voor hem maken. Manneke Pus werd, um, werd eigenlijk heel uh, regelmatig uh, gestolen doorheen de eeuwen heen. Uh, een van de bekendste diefstallen is um, door de Franse soldaten in de 16e eeuw. En um, om zich te verontschuldigen... Om, heeft de koning van Frankrijk toen een kostuum geschonken aan uh, Malleke Pies en, hem, en zich Malleke Pies verheven in, de, in een orde. Wat betekende dat de Franse soldaten hem telkens moesten salueren als ze passeerden langs de fontein. Malleke Pies, unie innocence, sans ja, een, andere, een andere belangrijke diefstal voor, uh, voor Manneke Pies was in de jaren 60. In 66 werd Manneke Pies afgebroken aan de fontein, dus uh, uh, door een... Ja, door iemand die blijkbaar gefrustreerd was. Die mannekepis werd afgebroken aan de fontein en hij stond nog tot aan zijn knieën aan de fontein. En het bovenste stuk werd in het Brusselse kanaal geworpen. En uh, ik denk acht of negen maanden nadien werd uh, mannekepis opgevest, uh, weer aan elkaar gezet. En uh, sindsdien prijkt het originele beeld in het Stadsmuseum en staat er aan de fontein een uh, replica. Veel mensen vragen ons, tien, waarom heeft iets kostuums? Wel, we hebben er eigenlijk een beetje het gissen naar. Um, het oudste kostuum dat wij uh, hebben in ons bezit, dateert van de 18e eeuw. Uh, maar die traditie bestond waarschijnlijk al veel vroeger. En hij heeft ondertussen, in, hij heeft ondertussen bijna duizend kostuums. Mijn favoriete kostuum... Uh, is een, uh, ik heb er twee. Uh, Nelson Mandela uh, even, is een van mijn favoriete kostuums. Well, ik ben kaal en, uh, en Manneke Pies heeft, van, heeft in dat kostuum een, een typische haar van Nelson Mandela. Dus daar ben ik wel jaloers van. En het uh, tweede beeld is een, is een, um, is een Belgisch kostuum. Uh, gemaakt van Brusselse kant met in, de drie kleur, in de Belgische drie kleur. En in zijn uh, vestzak heeft hij uh, frieten zitten. Dat vind ik ook wel een heel leuke. U heerde Jo de Witte van Museum van de stad Brussel... over de avonturen van het bekendste beeldje van België. Pis. Birds to see you dance so well, van de pipets, hoorde u. Terwijl de rest van Europa, arbeidsmigranten, gastarbeiders dus, weert... zijn Grieken, Polen en Italianen meer dan welkom om te komen werken in Duitsland. Bedrijven staan te springen om personeel. En daarom lanceert de Duitse overheid zelfs een reclamecampagne... om buitenlanders naar Duitsland te lokken. Onze correspondent in Duitsland, Rob Zavelberg, goedemorgen. Goedemorgen. Rob, ik begrijp hier niets van. 3 miljoen werklozen in Duitsland... Ja, en het toch moeten dan ze dan het van vroeger. buiten Duitsland komen. Ja, ze dus waren er eigenlijk 5 miljoen, dus eigenlijk gaat het wel goed met, met Duitsland. Ja, maar uh, uh, waarom gastarbeiders aan? Ja, nou, de Duitse economie die loopt uh, natuurlijk uh, fantastisch. Er zijn 41 miljoen uh, banen en. Uh, uh, er zijn allerlei ondernemingen die staan te springen eigenlijk om, uh, om werknemers. En uh, veel Duitse werklozen die zijn niet goed opgeleid. En uh, ik ken er ook een hoop, uh, die zijn bijvoorbeeld beroepswerklozen die liever in de sociale hangmat uh, hangen. En de uitkering direct naar uh, Thailand, Mallorca of Gomera laten overmaken. In elk geval uh, dat soort mensen, die zijn uh, niet aantrekkelijk voor de Duitse industrie. Nee, en om wat voor werk gaat het concreet? Nou ja, uh, we praten wel... Over Duitsland, hè. Ik bedoel, uh, het is het land van de ingenieurs en de uitvinders. En technische beroepen, die zijn natuurlijk extreem gevraagd. En uh, niet alleen uh, lagere uh, functies aan de lopende band... maar vooral ook natuurlijk het uh, uh, midden, middensegment en de, ook de hogere functies. Dus als je praat over de uh, Mercedes en Miles, de tanks en de treinen... die uh, gemaakt en verkocht moeten worden... ja, die, uh, daar hebben we de mensen voor nodig. En Grieken, Polen, Italianen, daar gaat het Dat maakt een bal om... uit. Ze zijn Oudebank... allemaal welkom. Nederlanders... Uh, natuurlijk ook, uh, mits ze natuurlijk een woordje Duits spreken. Want dat is vaak het probleem in Nederland. En technisch uh, geschoold zijn, en dat zijn we ook niet. Nou ja, we hebben natuurlijk een fantastische universiteit in Delft. En uh, uh, er zijn natuurlijk een hoop andere goede hogescholen en universiteiten in Nederland waar uh, primair wordt opgeleid. Ja, hoe verleidt Duitsland uh, de gemiddelde Europeaan, Griek, nou ja, we noemden ze net allemaal al op. om uh, bijvoorbeeld naar Würzburg te, te, te verhuizen? Nou, dat doen ze bijvoorbeeld met een. Uh, campagne-website van de overheid, Make It In Germany. dus is niet Made It In Germany. Maar... Ja, wie heist dat? Auf Deutsch? Ja, Make It In Germany? Dan kiezen ze weer Ik heb het in Duitsland geschafft. Jawel. Jawel, toch. In elk geval... Um de ambassades, de Goethe-instituten, waar je natuurlijk Duits kunt leren... ook het Duitse arbeidsbureau, die werken allemaal samen om... Uh, dus die uh, Grieken, Polen en Italianen hierheen uh, te halen. En uh, dat doen ze ook met veel uh, informatiefilmpjes. En ja, het is toch enigszins merkwaardig als je dan ziet... dat zo'n Indonesische uh, softwareontwikkelaar of een, uh, een Indiaanse uh, uh, automobielingenieur... Uh, ...toch erg positief over Duitsland zijn. Want uh, ja, het is altijd niet te heel eenvoudig voor uh, buitenlanders hier. Maar voorbeelden uit die filmpjes, uh, de boegbeelden die je dan te zien krijgt... ...en die zeggen dan wat? Nou, bijvoorbeeld de, de Indische man die met zijn uh, tulband op uh, uh, ijs gaat halen... ...en spreekt dat de Duitsers eigenlijk uh, zo, zo vriendelijk zijn... ...en uh, dat hij erg gelukkig is met de godsdienstvrijheid in, uh, in Duitsland... ...en een Spaanse dame in Dresden... Uh, ja, die erg uh, gelukkig is in Oost-Duitsland uh, dat ze daar ook uh, mag zingen en zo. Ja, het is allemaal enigszins uh, merkwaardig, want het zal natuurlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Ja, het is natuurlijk niet voor het eerst dat er gastarbeiders worden uitgenodigd om te komen werken. Uh, heel kort nog, uh, hoe worden ze in dit geval beter voorbereid dan met die andere gastarbeidergolven uit het verleden? Nou, in elk geval met uh, talencursussen natuurlijk en uh, uh, via het internet. Dat was er vroeger, vroeger natuurlijk ook niet. En uh, ja, het is uh, in elk geval interessant om te zien dat er nu uh, een grote groep uh, uh, mensen uit vooral Zuid-Europa hier naartoe komt. Rob Zavelberg, onze correspondent in Duitsland. Dank je wel. Het is uh, bijna tien uur. Na tienen gaan wij verder bij de KRO. Het aantal euthanasieaanvragen stijgt enorm. Dat zegt de Levenseinde Kliniek en het ochtend weer van Neil Jerli. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.